Het is vier uur, Die ik het eerst met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama is dinsdag bij de herdenkingsdienst... voor Nelson Mandela in Johannesburg. Ook VN-chef Ban Ki-moon zal daar aanwezig zijn. Obama reist samen met zijn voorganger George W. Bush in Air Force One af naar Zuid-Afrika. Zij gaan ook naar de uitvaart over een week. Namens Nederland gaan koning Willem-Alexander en minister Timmermans... van Buitenlandse Zaken naar de herdenkingsdienst in het grote sportstadion. Wie er naar de begrafenis gaan, is nog niet bekend.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 Dit is Radio 1, Nachtbrakers. Frank van der Linde. Goedenacht en welkom. Twee minuten over vier. Ik zat een beetje te snorren en te zoeken naar uh, dingen over schulden. Het gaat over schulden vannacht. Je kan inbellen 0800 1121. En toen kwam ik dit fragmentje tegen van RTV Noord. Luister even mee. Vandaag gaat het kon minder over schulden. Steeds meer mensen hebben geldproblemen. Dit is Ruud A. Water. Na een scheiding, nu 16 jaar geleden, blijft hij met een flink deel van de schuld van zijn ex-vrouw zitten. Het lukt niet om de schuld af te betalen. En de schulden lopen alleen maar verder op. Na acht jaar is zijn schuld opgelopen tot ruim 50.000 euro. Hoe ben je in deze situatie terechtgekomen? Ja, dat is een heel lang verhaal. Uh, hoe ben je erin terechtgekomen? Nou, ik ben begonnen uh, met mijn vorige huwelijk. Daar heb ik wat schuld over gehouden. Nou, toen heb ik mijn huidige vrouw leren kennen. Dus dan neem je de schuld al gelijk mee. Eigenlijk dus al een hele slechte start. Um, ja, dat, dat moet je dan gaan betalen. Uh, nou ja, dan gaat er wat stuk in huis. Daar heb je dan geen geld voor. En dan uh, ga je naar een nekkerman of een weekamp en dan bestel je dat. En dan betaal je een termijn. Op de pof. Op de pof, zeg maar, ja. En daar komt dus een heleboel rente bij. Nou, en dan uh, komt er weer wat anders doorheen. De auto gaat stuk of je wil een keer wat doen. En in die tijd denk je, nou, ik heb wel schuld. Ik zal er toch wel niet afkomen. Dus ja, geef maar raak uit. Volgens mij, als je in de schulden zit, ook naar aanleiding van dit verhaal... is het echt heel moeilijk om daar even zo 1, 2, 3 uit te komen. Omdat het ook wel een soort van opeenstapeling dan kan zijn van pech. Wat je nu hoort bij de beste man die gaf geld uit... En toen ging je ook nog weer iets stuk in het huishouden en dan blijf je maar bezig. Dan ben je eigenlijk alleen maar steeds pleisters aan het plakken, maar dan is het uh, niet echt ja, op te lossen. Hoe zit het bij jou met de schulden? 0800 1121. Patrick, goeienacht. Patrick? oh hallo. Hoi. Ja, ja, ja, ja. ja. Hoe zit het bij jou? Hoe, hoe, hoe, hoe het bij mij zit. Qua de schulden, ja. Nou ja, ik had ooit een goede baan. En die ben ik drie jaar geleden kwijtgeraakt. En toen werd de schuld eigenlijk wel een probleem. Want hoe kwam je aan de schuld dan? Ik had een doorlopend kredietje. En wat houdt het precies in? Nou ja, dat je gewoon... Ja, een... Hoe heet je zoiets? Een... Een uh, lening? Ja, een, uh, je hebt zo'n uh, visa kaart, zeg maar. Oh, een creditkaart? Ja, een creditkaart. erbij. Ja. Ja. Want ik had een, uh, een nieuwe rekening geopend bij een bank. En die bank zei uh, van, joh, neem er een creditkaart bij. <laughs> Dat was heel in uh, een bepaalde periode. Nou, ja, nog steeds was... wel hoor. Want veel internet aankopen kan je alleen maar met een creditcard doen. Dus heel veel mensen hebben nog steeds een creditcard. Maar dat is gevaarlijk, hè? Uh, ja, dat, dat bleek later. Maar dat zeg ik, dat, dat werd pas een probleem toen ik, uh, toen ik mijn werk verloor. Want toen kon je dat, dat... niet meer ophoesten? Ja, toen kon ik dat niet meer ophoesten, nee. Uh, het, het staat nog wel nog steeds op de rit. De aflossingen en zo. Dat, uh, maar ja, het gaat allemaal iets langer duren nu. Want wat is de schuld die je hebt dan nu? Uh, nou ja, het is, het, is, het is nog wel onder de 10.000 euro. Onder de 10.000 euro? Ja, dus het is wel te behappen zeg maar. Maar ja, ik ga er een, denk ik uh, nog een uh, jaar of zes aan aflossen. Want wat is de regeling die je nu hebt getroffen dan? Met de, met, met de bank of met iemand die je helpt? Uh, 120 euro... Uh... Per maand, zeg maar oh, dat is best wel veel nog. Want, als je, want heb je al inmiddels weer een andere baan of ben je nog uh, werkloos? Nee, dat, ik ben nog werkloos, ja. Maar hoe hoest je dat dan weer op? En gewoon de vaste lasten en nog die schuldafbetaling? Uh, ja, ik, uh, ik doe vrijwilligerswerk veel. En uh, ja, daar krijg je ook geld voor, natuurlijk. En uh, ja, je mag buiten die uitkering mag je, uh, iets van, wat was het? 1100 euro per maand per jaar uh, bijklussen. Maar als je te veel verdient, moet je, wordt er weer gekort op je uitkering, toch? Ja, nee, dat is ook goed in de gaten. Hè? Ik, okay. heb, uh, ik heb nu een, echt een huishoudboekje, zeg maar. En werkt dat goed? Ja, jawel, jawel. Want dat zei die mevrouw van het Nibud ook. Ze zei van ja, als je problemen met, uh, met schulden hebt en geld uitgeven. en te veel geld uitgeven en te weinig binnenkrijgen. gewoon een huishoudboekje maken. Wat krijg ik binnen? Ja. Wat geef ik uit? En het gewoon tegen elkaar afstrepen. Ja, ja, ja, en ik, uh, ik spaar tegenwoordig ook bij mijn energiebedrijf. Oké. Okay. Dus ik heb, uh, ik heb een hoog uh, maandbedrag, zeg maar. Ja. En op het uh, vledenjaar heb ik uh, 1100 euro teruggekregen. Oh, want dan betaal je gewoon te veel eigenlijk en dan krijg je, ja. je terug wat je, de, het overschot krijg je terug. Ja. Dat is slim. slimme dan gaat uh, linea recta naar, uh, naar de bank, zeg maar. Ben je er verdrietig onder, Patrick? Nee, nee, nee, nee. En het is ook niet zo dat ik uh, per se de bank de schuld ervan geef, of je, zo. Geef je jezelf de schuld? Ja, dan, ja, voor mij is het dan beter te dragen. Als je de schuld bij jezelf ligt, dan kan je gefrustreerd raken, heb ik het idee. Dus uh, ik hou de schuld wel, uh, de schuldvraag wel gewoon bij mezelf. Dan kan je hem ook zelf oplossen. Ja, dan kan ik hem ook zelf dragen en dan hoef ik niemand boos aan te kijken en zo. Alleen jezelf in de spiegel af en toe. Ja, ja, maar ja, dat gaat goed hoor. En er is toch licht aan het einde van de tunnel? Althans, die tunnel is vrij lang, zes jaar, maar uiteindelijk moet het goed komen. Ja, wel, komt ook wel goed, komt ook wel goed. Maar ik had nog gewoon een vraagje eigenlijk. Oh, tuurlijk. Dat, uh, want ik hoor al een paar keer het woord strijsvogel... Uh... ja techniek of politiek ja. en, en ik hoor die mevrouw van het hoor ik ook al zeggen van ja, als je hypotheek ook als schuld ziet uh, en, en dan hoor ik jou hoor ik ook zeggen van, ja het is een normale schuld maar wat is nou het verschil dan eigenlijk tussen uh, uh, normale schuld en een schuld uh, die ik heb zeg maar Zeg maar het verschil tussen een uh, hypotheekschuld en een uh, schuld die ik heb, zeg maar. Dat, het, dat is me niet helemaal duidelijk. Nou ja, ik denk een dat een schuld zoals een hypotheek... heb je bijna wel nodig om dus een huis te kopen. Ja, je maar... moet jezelf al in de schulden steken. Wil je zo iets duurs kunnen kopen als een auto of als een huis of wat dan ook? Ja, ja, ja tuurlijk. Dus maar... dat hoort bijna bij de maatschappij dat je je in de schulden steekt... om zoiets oh. te bekostigen? Ja, ja, ja. Dat dacht ik hoor. Ik heb ook geen huis hoor en zo, en hypotheek. Dus daarom... Vond... Nee, nee. Maar, maar ik, dat, dat doet bijna iedereen. Ja, ja. Dus, ja, ja. Omdat er meerderheid te doen, dan wordt het normaal. Misschien is normaal niet de goede woordkeuze. Misschien is het meer voorkomend of zo. Nee. Ja, want ik denk dat de mensen die, die uh, een huis uh, gekocht hebben... want die, die, die huizenbubbel... die, die, uh, ja, die, die moet er ook nog aankomen, hè? Uh -huh. Dat, ik bedoel, dat is ook schuld. Ik weet niet, hoe zaten we nou Europees gezien? Ja, niet zo, niet zo goed hoor, in Nederland. Nee, nee, nee. En uh, die banken die zijn er nog steeds niet uit. En de overheid, van, wie, wie gaat dat nou eigenlijk betalen? Hè? Maar wij gaan dat weer betalen dadelijk. Met z'n allen. Ja, maar, maar ja, dus dat... Ja. ja, hypotheek is toch ook gewoon schuld hoor, volgens mij. Ja, ja nee, nee, dat is het ook zo. Dat zei ook uh, de dame van het Niebud. Alleen ja. dat is een wat maatschappelijker geaccepteerder misschien, zo'n schuld. Dan een, uh, ja. Ja, ja, ja. Denk ik. Ja, ja, nee, ja. Okay. Ik probeer het een beetje zo te verklaren. Ja, ja, prima, prima, prima. Okay. Dankjewel, Patrick. Oké. Okay. Okay. Fijne nacht. fijne uitzending. Yes, dankjewel. Groetjes. De Doeg. Even een beetje tot rust komen, hoor. Even een beetje reggae. En van de jongens, van de Nederlandse jongens van Beef. En cash in the money. Got a go from the man. Message. Saying, for my calculations were wrong. The balance is looking kind of funny. But no worries, and go finish your song. Over schulden, vandaar dit liedje ook. Geld, Geldschulden eigenlijk. Het gaat niet over de schuldvraag of je ergens schuldig aan bent. Maar echt over geldschulden. En uh, dat, vra dat legde ik ook eventjes voor aan mijn vrienden in de bar. In Boyd's Bar bij BNN. Boyd's bar. Boyd's bar. Kennen jullie mensen die echt helemaal gewoon niks meer hebben... omdat ze zich zo hard in de schulden hebben gestoken dat het nu... Nou, ik weet wel een collega van mijn vader. Die ging op een gegeven moment die, die ging echt in de schulden... terwijl die gewoon... Bij zijn moeder woonde en net zoveel als mijn vader verdiende. en geen kinderen had om voor te zorgen. maar die had gewoon een cocaïneverslaving. En die. Is ja, daar, daar, daar steek je hij, jezelf ook snel je ja, is nu Ja, die, die kwam telkens weer terug bij zijn moeder. Dus die moeder zit nu ergens zeg maar, in een huis waar hij niet weet waar zij zit. En hij zit nu ergens op een kamertje. Ja, ik heb mogelijk ook een hele grote schuld bij het gaswaterlichtding van ons huis. Alleen uh, op een gegeven moment kregen wij geen rekeningen daar meer van. En toen heb ik gebeld naar uh, de, de transport van je elektriciteit... en naar gewoon het bedrijf wat dat leverde en naar de huisbaas. En niemand kon me vertellen waar het naartoe ging. Maar we hadden nog steeds stroom en het werd nog steeds betaald. En niemand wist ook waar het betaald werd. Nou, dat is ongeveer 2,5 jaar geleden. Ik heb trouwens een keer een incassobureau, uh, uh, ja, niet aan de deur gehad gelukkig... maar die belde op. We hadden een, een site met de band die we hadden... en die had ik op mijn naam gezet op een of andere manier... maar toen ben ik van hotmail naar Gmail gegaan... Dus ik kreeg die dingen niet meer, dat ik die site moest betalen. Eens per drie maanden of eens per jaar. Prima, dat kan, want het was een ander e-mailadres. Maar in één keer werd ik gewoon gebeld door een nummer. Ja, hallo, in kassenbureau, u dient dat nog te betalen. Plus uh, de kosten voor ons. Hoe hoog was het schuld? En ja, dat was niet zoveel, niet zo want dan het ook nee, splits, splitsen met de band. Ja plus dus ik 80 denk, euro. Maar 300 euro in totaal of zo. Echt? Dus het viel mee. Voor die inkasso kostte nog eens? Nee, nee, nee. In totaal. Hebben jullie wel eens geld geleend van uh, vrienden of uitgeleend van vrienden? Doe ik liever niet. Nee, dat doe ik nooit eigenlijk. Ik heb wel aan vrienden uitgeleend, maar ik leen liever zelf niet van vrienden. Omdat nou. het er altijd tussen gaat staan. Nee, niet, maar niet meer dan is, 50 euro. Zeg maar. Uitlenen is eigenlijk ook al, dan kan het toch tussen staan. Ja, maar dan heb ik zoiets van: dan is het meer. Uh, dan heb ik, kijk, als ik het bij een vriend leen, dan heb ik zelf gewoon de hele tijd het gevoel van: kut, ik moet dat nog terugbetalen. Ja. Terwijl als een vriend van mij leent, dan heb ik, zoiets van, dan heb ik alleen maar zoiets van: oh ja, dat krijg ik nog een keer. En dat vraag ik dan op het moment. Ja, maar dat... ik, vind dat dus heel, ik, ik vind het bijvoorbeeld heel irritant om te moeten vragen: ja. van ik krijg nog geld van je. En al helemaal als je het al een keer gevraagd hebt en je krijgt het dan niet. Nee. Dan, op een gegeven moment denk je: van ja, gewoon geen zin meer om te vragen. Maar ja, je weet wel dat je het eigenlijk nog krijgt. En diegene is het misschien gewoon vergeten. Vind ik, ik vind het altijd heel irritant. Ja, mensen vergeten het nooit, hè? Dat, nee. Dat is altijd, nee. altijd smoesjes Oh, vergeten. <laughs> ja. Sorry ja, voor ja. dit plank. Ik ga straks even bellen. Naar een paar mensen. Het <laughs> is toch wel een heet hangijzer ook, hoor. Geld lenen van vrienden. Gevaarlijk. Geld maakt meer kapot dan je lief is. Het ging eigenlijk over drank, deze slogan. Maar ik vond hem wel uh, toepasselijk. Marco, goedenacht. Hey, goedenavond. Goedenavond. Schulden. Ja, schulden. Zit je erin of niet? Ik ben er bijna vanaf. Oh, hoeveel had je? Uh, nou, ik denk toch wel 20.000, 30. 30.000 euro. Wauw. Ja, nou ja, bekende verhaaltje. Uh, Nekkeman, uh, toestandjes, uh, creditkaartje hier en daar en uh, gaten opvullen met gaten. Maar wordt het dan, mag ik dan aan jou de vraag stellen... want je bent ervaringsdeskundige... wordt het dan te makkelijk gemaakt om maar een creditcard te gebruiken... om maar geld te lenen, om op afkoop te betalen? En op... ja, natuurlijk, we gaan naar de eerste beste witgoedhandelaar... en die weet ik allemaal leuke aanbiedingjes aan te smeren. En naar een meneer, dan hebben we wel een afbetalingsregeling in die voor je... Ja, nou ja, kijk, ik ben zelf uh, ook uh, tig jaar verslaafd geweest. En dan krijg uh, je 5 euro en dan kun je een, uh, een dvd meenemen van, uh, nou ja, 300 euro. En uh, ja, nou ja, die ga ik dus nooit meer terugbetalen. Ik begrijp het niet helemaal. Nou kijk, je, je hebt van die, van die witgoedhandelaren, weet je wel. Ja, de nee, de dat begrijp en, ik. Dat, dat deel ja. begrijp ik. Maar je zei, ik ben verslaafd geweest en dan koop je een dvd voor 5 euro. En die kan je dan, Dat begrijp ik even niet. Ja, oké. Okay. Nou ja, dan moet je een aanbetaling doen van 5 euro. En uh, dan, dan, dan, dan krijg je zo'n uh, kaartje en dan moet je daar uh, iedere maand uh, geld op storten. En dat doe je dan gewoon. Ja, nee, oké. Okay. En dan proberen ze je te zoeken, neem ik aan. Dan proberen ze je te zoeken. Nou, maar dat lukt dat ze niet. hij jij zult vinden, maar ik ben onzinbaar. <laughs> maar heel eventjes nog terug. Dan, dan, dan deed jij dat dus uh, voor, nou, op zo'n aankoop dan een DVD-speler of zoiets. Ja. En dan, daarna verdween je gewoon even van de aardbodem, zodat ze je niet konden pakken. Ja, nou ja, kijk, ik, ik heb dat natuurlijk niet eeuwig volgehouden. Nee. Uh, mijn mijn verslaving en dergelijke. En ik ben inmiddels helemaal clean. Ja, uh, was je verslaafd? Uh, wat u maar wilt. <laughs> oh, gewoon alles wat er, wat er op de markt ja, is. Heroïne, cocaïne, aanvitamine en noem, noem, noem maar wat. En daar ging ook al je geld aan uit dan? Ja, natuurlijk. Ja. Maar je bent, er, je bent er bijna uit, toch? Ik ben er bijna uit. Maar ik heb dat niet gedaan door netjes af te betalen bij een bank of een financieringsmaatschappij. Uh, ik zag in een gegeven moment door de bomen het bos niet meer. En toen ben ik, ja, wat wij noemen, underground gegaan. Zwart werken? Zwart werken? Niet meer vindbaar zijn voor de belastingdienst. Niet meer vindbaar zijn voor justitiële incassobureaus. Niet meer vindbaar zijn voor banken. Alle ING of iets dergelijks. Dus je had ook geen pinpas of zo verder? Je had alles gewoon handje, conteintje. Alles handje, conteintje. En als je dan uh, naar de tandarts moest? Uh, nou, mijn bid ziet er niet zo best uit. Maar als ik naar het ziekenhuis moet... Ja. Uh, iedereen betaalt netjes mijn rekening. Ik had dus vorig jaar had ik toevallig uh, dat ik even naar het ziekenhuis moest. En uh, ja, nee, oké, okay. maak eens een uh, kopietje van je idee... Uh, en dan uh, ja, nou, dat komt wel goed... Maar dat, dan word je toch geregistreerd? Ja. Maar dan kan. weten ze je toch te vinden als ze je nog geld Alle van je medische, krijgen? Alle medische diensten in Nederland die zijn verplicht om jou te helpen. Ja, en die hebben... Die hebben daar een eet op afgelegd. Ja. Dus iedere huisarts of ieder ziekenhuis is verplicht om jou te helpen, die mogen geen geld vragen. Nee. We zitten niet in Amerika. Maar, dan moest je je wel inschrijven en als ze je echt willen vinden, dan weten ze via dat misschien wat te vinden of hebben ze ook weer geheimshoudingplicht? Ik, ik heb maar even nergens ingestreven. Ja, maar omdat ze een kopie hebben van je identiteitsbewijs, dacht ik. Ja, nou ja, ik heb, uh, veel plezier ermee. Uh, uh, een uh, ideebewijs, ja, die krijg ik dan gewoon door uh, mijn eigen ergens in te schrijven. Uh, in de een gemeente. Apparaat, ja. Uh, weet ik van uh, wie dan. Maar dan moet en je ook een adres mij... doorgeven, toch? Als je inschrijft bij een gemeente. Ja, kijk, maar dan, dan, dan laat ik mij eigenlijk inschrijven op een adres. Ja. ja heb ik een ideebewijs. En twee dagen later laat ik me weer eens uitschrijven. Ja, je bent een beetje een ja. boef. Ja, mooi hoor. <laughs> ik zit het dus eventjes zo op een rijtje te zetten in mijn hoofd... terwijl we dit gesprek hebben. En jij, zit een beetje, jij, jij loopt een beetje door de mazen van de wet. Ik ben zwart en dan zwart. Hier maar uh, hoe ziet jouw leven er dan nu uit? Jij werkt dan zwart? Wat, wat doe je voor werk? Uh, ik werk op de kermis. Op welke? Ja, dat ga ik niet doen. Ah! Dat is je buik. Nee, maar. allemaal. Nee, dan ik al al al staat de belastingdienst weer voor mijn neus. Ja. Maar, uh, en, dan, en jij leeft dan. Want je hebt wel een huis dan? Ik heb een uh, hele mooie cat Oh, tuurlijk. Je rijdt gewoon achter de kermis aan. Ja. Nee, ik rijd met de kermis mee. Of nou ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. En dan slaap je daar en dan uh, haal je gewoon en, uh, ik, alles. Ik krijg daar gewoon mijn loon. Ja, ik heb geen vaste lasten. Ik heb geen huur, Ik heb geen gas en licht of iets dergelijks. En ik krijg mijn loon iedere week. En uh, ik krijg mijn eten. En uh, ja, ik vind het allemaal prima. Is het goed voor elkaar? <laughs> ja, nou ja, de meeste Nederlanders zullen het niet uh, zo denken. Maar... Is je schuld nou ik helemaal weg al mij. of niet? Ja, nou ja, kijk, als jij dat dus gewoon vijf, uh, zes jaar volhoudt. dan heeft de ING of uh, de. Wie dan ook justitiële incassobureau, die hebben zoiets van, ja, uh, meneer is niet te traceren. En dan geven ze er ook op. Ben je dan dood voor hen of zo? Ja. Huh? Niet te verhalen. Nee, ja, ja, nee ik, ik, ik begrijp het, ja. Ik, het lijkt me wel lastig, hoor. Ik vind het wel uh, dat je zo een beetje toch af, af en toe achterom moet kijken, ofzo. Dat je niet wordt ge gepakt door iets of iemand. Nou, ja, het enige wanneer ik achterom kijk, is als uh, de belastingdienst komt controleren op een kermeterrein. En dan? Nou, dan krijg ik een belletje van uh, mijn baas of uh, andere uh, medewerkers. Van jongens, ze dus controleren en dan gaan we gewoon aan de wandel. Een <laughs> beetje op de vlucht. Ja, zet hem op Marco met dit uh, leven. Ik, uh, ik zou niet in jouw schoenen willen staan, maar ik vind het nee, wel. Nee, waarom knap. niet. Ja, zoveel niet gedoe, dan? joh. Ja, maar wat is het gedoe dan? Dan kan ik geen radio meer maken ook. Ja, dan moet ik bij de Piraat. Ja, nou mooi toch? Ja, dat is wel mooi inderdaad. Maar dan kan ik niet meer hier, dan kunnen wij niet meer dit gesprek voeren. Dus nee, nee, hij... nee, nee, dat kan je niet doen. Je kan geen officieel leven meer leiden. Nee. Je kan geen uh, sofienummer nummer hebben. Je kan geen uh, zorgverzekering hebben. En uh, ja, creatieve, uh, creativiteit. Uh, lang leven in Nederland. Succes Marco. Hey, dankjewel. Fijne nacht. Hey, jij ook. Doeg. Goed verhaal, hè? Wel interessant. Ik zou er echt niet. Ik ben een beetje een soort Robin Hood dan of zo. Alleen dan niet voor de goede, maar dan zit je. Nou ja. Je zwemt een beetje tussen de, de, tussen de, de, de, de mazen van de wet door. Even nog een Erwin. Erwin, goede Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, jouw geval. Vijf voor half vijf. Ja, uh, 8000 euro schuld, hè? Ja. Hoe komt dat? Uh, nou, het is heel simpel. Ja, heel simpel is het niet. Uh, op een gegeven moment. Uh, is het bij mij zo van ik denk op een gegeven moment uh, begin van de maand 300 euro te hebben en dan moet er nog uh, de huur af, of het of het water moet er af, dus in plaats van dat ik 300 euro heb, kom ik gewoon 200 euro tekort ja en zo loopt dat uh, steeds maar steeds op wat u mij? Ja, ja ja maar ik denk er komt nog wat achteraan ja nee daarom, en ik zit nu bij de SNP dat is een instantie die helpt daarmee ja, de sanering uh, natuurlijke personen. Oké. Okay. En dan uh, houdt het dus nou gewoon in, want uh, het is ook gekomen, ja het is uh, een beetje persoonlijk. Uh, ik ben uh, gescheiden, ik ben werkloos geraakt en dan loopt dat gewoon op. En nou uh, ja nou moet ik het gewoon doen met uh, 60 euro in de week, maar wel alles wat betaald. 60 of 6? 60 euro in de week. Oh, dat is niet veel. Maar dan moet ik alles gaan doen. Dan moet ik naar mijn werk en ik moet naar de kapper. En dat is uh, gewoon het uh, maximale bedrag in de week dat ik krijg. Dus je hebt inmiddels heel lang haar. Inderdaad. En een baard. <laughs> ja, dan ga je daar niet meer je geld aan uitgeven natuurlijk aan de kapper. Daar ga je je geld niet uitgeven. Nee. nee, want je moet ook eten. Ja. Is het moeilijk om zo te leven? Uh, het is uh, vrij... Uh, ja, het is, het is wel moeilijk. Kijk, je hebt niks extra's. Nee. En dat is gewoon, uh, ja, liggen lig het aan mij, liggen het aan een ander, dat weet ik niet. Uh, het is gewoon van, ja, gewoon heel moeilijk. Nou, ja, het is zaak om eruit te komen, lijkt mij. Ja. En hoe, nou, ja, Kijk, ben je en nu nou mee daarom mee. heb ik dus uh, die hulp gezocht. En die gaan het nu voor mij op een rijtje zetten. En dan wordt op een gegeven moment alle schulden afgelost. En omdat ik uh, niet uh, of vrij langs ben om dingen te doen... Eh, kreeg ...ik kreeg op een gegeven moment begin dit jaar ook een uh, belastingaanslag van 2300 euro. Ja. En, ja, en dan houdt het op een gegeven moment op. Ja, zeker als je al in de schuldsanering zit. Ja. Uh, 8000 euro schuld was het totaalbedrag. En uh, je zit dus nu bij... Nou ja, het wordt dan gereguleerd, je vaste lasten. En je krijgt 60 euro per week om dan van te leven. Hoe lang ben je bezig om dit af te lossen? Ja, nog drie jaar. Ben je nu al drie jaar bezig of nog drie jaar? Nog drie jaar. En hoe lang heb je dan in totaal erin gezeten? Dan heb ik er in totaal uh, vijf jaar in gezeten. Okay. Maar dan is het wel klaar en dan kan je weer langzaam gaan sparen en weer leuke dingen gaan doen. Dat hoop ik wel, ja. <lacht> Inderdaad. Nog drie jaar doorbijten, Erwin. Ja, perfect. De radio is gratis, dus je kan gewoon blijven luisteren. Ja, dit nummer ook daarom. 0800-1121 daar belde je naar. Fijne nacht nog Erwin. Wil jij ook inbellen? 0800-1121 kom maar door. Het gaat over schulden. Hey Jude Don't make it bad Take a sad song and make it better Remember to let her into your heart Then you can start Yeah. <laughs> Ik zag vandaag dit liedje voorbij komen op tv. En toen ik in de trein hier naartoe zat, hoorde ik hem ook weer op de radio. En toen dacht ik: van ja, ik ga hem gewoon draaien. Hey, Jude van de Beatles. Nachtbrakers. Nachtbrakers. Frank van der Lende. BNN. Radio 1. Goedendag. Het gaat dus over schulden vannacht. En Martin? Ja, hi, hi. hi, hi. Jij had ze ook, hè, de schulden? Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, ik voelde het alleen als een schuld. Dat uh, was mijn eerste opmerking ook. Schulden, dat is een religieus woord. En uh, financiële problemen. En mensen brengen je in de schulden. Dat breng je je niet altijd zelf in. Nee. Dat is bij mij ook het geval. Maar hoe zag het er bij jou uit? Hoeveel schuld of hoeveel financiële problemen had je? Uh, het, nou, ja, je mag wel schuld zeggen. Maar okay. dat, ja, hoe zeg je dat? Dat liep bij mij wel in de 20.000 ook wel... Uh, dat spreekt wel over een, een behoorlijk jaar, een aantal jaren geleden. Uh, en dan was mijn tactiek gewoon uh, net zo ik als de ene vorige berg, Belg. Patrick? Uh, ja, sorry, de zo zogezegd. Die jij dan een, uh, een boefje noemt. Ik vind het een held. Als je, als je het zo kan doen. Eh... Uh, voor hem trouwens, belasting, uh, daar kom je niet onderuit hoor. Dat is, uh, dat is lastig. Die zullen die altijd op die sofinum weer pakken. Dus dat blijft een schuld. Maar als je bij particulieren uh, schulden hebt, en uh, toen de tijd was het nog zo jaren geleden dat ze eigenlijk de verhoging uh, betaalde. Of, of, of bepaalde zelf hè. Dus je kon enorm uh, boete op boete krijgen dan. Ja. Heb ik gewoon gezegd van nou, hier uh, valt niet meer tegenop te werken. Ik stopte mee. Ik ben gestopt met werken. En, uh, ik heb mijn uh, alle kosten op nul gezet en ben ook ondergedoken. CBA-uit en Spook-Nederlander geworden. Zo heet dat, Spook-Nederlander. Ja. ja, net zoals je op, uh, in de klas ook van die spookleerlingen hebt, die er echt nooit zijn, maar wel altijd op het aanwezige formulier staan. Ja, toen de tijd ook nog wel dat je dan uh, je ja, uitkering mag genoten tijdelijk. Oh. En dan was het soms, uh, ja, ik had een arbeidsonder, dus die was niet gekoppeld aan uh, jouw ja, adres. En uh, de huisbaas, die kreeg zijn geld gewoon niet meer, die kon het sluiten, die, die viel me toch al niet zo, die mijn huisjes melken. Nou, die schuldeisenaars, die heb ik allemaal gezegd: joh, ik ben de kale kip op dit moment. En als je de luis bent die op de kale kip gaat zitten, dan pik ik je eraf. Ja, plus, van een kale klip kan je niet plukken, ook, plukken natuurlijk. Ze dreigen naar jou. Ze komen ja. daar je langs, zeggen ze. En ze intimideren je financieel. Moet je gewoon terug intimideren. Dan komen ze ook nooit langs. Maar... Sowieso kwamen ze bij mij de Volkswijk niet in. Want als ze bij de straat al met de auto stonden... dan waren ze vaak al snel weg. Hè. En waar woonde je dan? Dat het zo beschermd was? Oh, Utrecht, Volkswijk, toen de tijd was... Maar hoe leeft u dan, Martin? Daar ben ik dan zo benieuwd naar. Want als je dan, je moet een beetje een soort van onderduiken. Nou, ja, want je had je uitkering, je betaalt geen huur meer. En uh, ja, en ik heb vast de lasten meer. Verzekering dan maar niet. Op gezond geweest, gelukkig gehad. En wat de vorige bellen ook zei, bij kleine schulden die allemaal bij elkaar zitten, die uh, na vijf jaar ondergedoken zijn, wel. Uh, ja, die schieten ze allemaal uh, uit de boeken, dat, dat, dat hoeft dan niet meer. Ze kunnen je toch niet vinden. Dus door middel ik van onder. Heb geen belastingschulden, hoor. Want belastingschulden dat is gewoon heel moeilijk. Dan heb je ook geen. Uh, zit je in je vrije voetwerk uh, voor je studiefinanciering? Want die had ik ook. Ja, dus, uh, nou, zo ben ik eruit gekomen. Dus door middel van onderduiken ben jij uit de schulden gekomen? Ja, zoals veel mensen doen, hoor. Nederlanders noem je dat, hè? Ja, ik ken dat fenomeen uh, en... nog niet. Ja, nou ja, dat is het beste wat je kunt doen. Zorgen dat je de kale kip bent. En uh, ja, ik zeg, uh, ik vond niet dat het mijn schuld was. Want het waren allemaal dingen die haar uh, echt uh, belachelijk hoog opgelopen. Doordat hun uh, enorme bedragen overheen... Uh, ik denk, nou, nah, dus Ze bronnen van, ja, dat ga jij allemaal betalen. en zo. En zo. Maar dan moet de nood wel hoog zijn, uh, Martin, om echt gewoon de, deze nee, keuze blijven. te maken. Ja, je koel blijven. Je moet gewoon denken van, ja, Jezus, die was er voor alle schulden, want zo ben ik opgevoed, religieus. <laughs> Jezus is er voor de schulden. En uh, ja, heb je geen naam, heb je geen adres en uh, valt er niks van je te plukken, dan houdt het gewoon op. Klaar, zo moet je gewoon brengen. Ik ben heel creatief en heel uh, hoog opgeleid zelfs. En uh, ja, nee, zo heb ik het gedaan. En hoe ziet je leven er nu uit? Ja, prima, ja werkt je ja, wel goed. weer en, uh, weer ingeschreven alles jawel ook nog ja dus je bent gewoon even wel. je, bent, je bent even verdwenen ja. en dan ben je gewoon weer hup zo na vijf jaar teruggekomen ja, uit het boek ook, maar heel veel uh, particuliere schuldeisers uh, gekomen. En ik moet wel zeggen, ik heb wel een beetje wat afbetaald, 100 euro zo links en rechts. Of een keer vakantiegeld voor mijn uitkeringsgenoten. En een beetje paaien, die dat ze, die die de... heb ik dingen. Uh, die heb ik toch niet zelf uh, opgebracht, snap je? Die staat heeft aan hun het geld teruggegeven, dus... Zo zie ik, ik het. Uh, ik, uh, ik heb er niet hard om gewerkt om, uh, om, om die gasten af te betalen. Ik vind het een fascinerende nou, manier om aan je schulden te ontkomen. Maar blijkbaar werkt het. Want ik had eerst Patrick ja, dus al aan de lijn. En bij hem werkt het. En, ik, uh, ik, heb het ik heb het zo gelijk gezegd: die schuldeisenaars. Bij mij valt niks te halen. Ga je moeilijk doen. Dan, uh, dan krijg je helemaal nooit iets. En uh, zo, zo moet ik het gewoon doen. Mijn huisbaas had ik al een hekel aan. Dus die heb ik gewoon een jaar lang. Heb ik daar nog gratis gewoond. Die krijgt. Uh, die kreeg sowieso niks meer, dan ging hij natuurlijk enorm tegen protest, maar dan neem je gewoon een advocaat in hand en die zorgt dat het allemaal lekker opgeschort wordt jaar en jaar lang, want als je een goede advocaat hebt, dan kan je uh, nog heerlijk lang uh, ergens wonen. En dan uh, zeg je gewoon, daag, tegen de huisbaas op een gegeven moment, en dan weet je huisbaas je ook niet te vinden, nee. dan mocht die man toch niet, want het was een huisjesmelker. Dus die had het sowieso nog van me te goed. Dus, Interessant lang, uh, en, om te horen, Martin. Ja. Dankjewel voor je verhaal. Ja, gewoon doen. Hè. Dat is weer een uh, opsteken ja. voor al die mensen die zich helemaal schuldig en uh, gek gaan voelen. Want ik heb het ook meegemaakt, hoor. Als je echt uh, de bedragen ziet oplopen, dan ga je echt gestrest worden. En uh, je gaat twijfelen aan jezelf. Al die dingen heb ik meegemaakt. Tot op het moment dat ik dacht: van, nou, nou, nou is het is afgelopen. Hoor, weet je, hoor. Gewoon de kale kip, zorg dat je kale kip bent kan er niemand van je plukken. Nogmaals, gaan ze er wel op je zitten. Dat zijn luizen, weet je. Die komen nog het laatste bloed uit je zuigen. Moet je gewoon zeggen, joh, ik pik je van je, ik pik je zo van mijn kale huid af. Snap je? Duidelijk. Ja. Dankjewel, Martin, voor je verhaal. Zo moet het doen ook. Jo joh. Fijne Ho, nacht. Hoi Ik I've never seen a diamond in the flesh Ik cut my teeth on wedding rings In the movie.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 Crave a different kind of butt. Let me be your ruler. ruler. Je hoorde Lorde met Royals. En te, terwijl zij uh, haar lied zong ben ik naar buiten gelopen. Met de hond Roef, mijn redactiehond, zit de hele uitzending bij mij in de studio. Ja, ja, ja. En uh, Hij is altijd een beetje energiek en onrustig als we dus eindelijk naar buiten gaan. En ik vind het ook altijd even lekker hoor. De hele nacht zo in de, de donkere Radio 1 studio vind ik het fijn om even het mediapark op te lopen. En dan het nuttige met het aangename te combineren. Want Roef, mijn hond, kan dus even lekker rondrennen. En ik kan even een sigaretje roken. En, is ook wel leuk. Ik zal eerst even mijn sigaret aansteken. Mm. Eindelijk eens even met Roel praten. Roel, goeiedag. Hi Frank. Roel, uh, die zit de hele nacht bij de telefoon. Die uh, neemt de telefoon op uh, om jou te woord te staan. 0800 1121. Het gaat over schulden vannacht. Je kan gewoon nog rustig inbellen hoor. Ik zit zo meteen weer in de studio. Mm. Hoe zit jij met schulden, Roel? Nou, ik, ik, de, de laatste drie maanden beginnen ze een beetje hoog op te lopen. Want ik heb wel gestudeerd, ik heb drie jaar lang journalistiek gedaan. Dus dan heb je wel je OV en uitwonende studiebeurs. Dus dat moet ik wel nog gaan terugbetalen. Als ik mijn studie niet afmaak, dat is nog even. Gewoon draak. doen hoor. Ja, gewoon doen. Ik probeer het wel. Maar de afgelopen drie maanden ben ik uitgeschreven bij mijn studie. En dat weet uh, mijn studie, dat weten mijn ouders en mijn vrienden. Alleen de duo weet het nog niet. Ai. Dus ik krijg iedere maand nog wel mijn studiefinanciering binnen. Ja, want dat is de organisatie die de studiefinanciering verleent en het OV regelt. En eigenlijk ja. gewoon de randzaken rondom je studie, vooral financieel. Ja. En die moet je dus eigenlijk ook even kenbaar maken. Ja, nou ja, dat, want ik weet het natuurlijk dat ik studiefinanciering krijg. Dat vind ik heerlijk. Maar ik kan het geld zo goed gebruiken nu. Dus ik, ik wil het eigenlijk nog niet vertellen. Nee. Dat is het een beetje. dus Maar ik krijg wel iedere maand, dus volgens mij 280 euro. Ik ben uitwonend. Dus uh, ja, dat loopt nu wel in de kosten op een gegeven moment. Maar drie maanden uitgeschreven. een keer, laten we even voor het gemak zeggen, 300 euro. Dus je hebt nu 900 euro schuld. Althans, 900 euro gekregen waar je geen recht op hebt eigenlijk. Ja, ja zeker. Nou ja, en ik heb natuurlijk nog drie jaar studie die ik eigenlijk ook nog moet afbetalen als ik het niet afmaak. Nee. Dat is wel echt een collega van mij bij BNN. Ik was ook aan het studeren, journalistiek ook. Kwam ik ook bij BNN en die zei van uh, Frank, maak het alsjeblieft af. Het scheelt zoveel. En dat heb ik uiteindelijk... Ik heb er een jaartje langer over gedaan. Maar het heeft mij dus financieel zoveel gescheeld. Ik hoefde niks terug te betalen. Ja, want hoeveel schuld had jij? Ja, ik had nu drie, 4000 euro schuld... omdat ik dus te veel had verdiend. Ja. En daardoor mijn studiefinanciering en mijn OV terug moest betalen. Ja. Maar dat is op zich makkelijk te doen. Want ik ben meteen gaan afbetalen... toen ik betaald kreeg voor dit werk dat ik hier doe. Ja. Ik denk, nu verdien ik geld. Dus dan ben ik maar van die schuld af. Want wie weet... Crisis, bezuinigingen, misschien vlieg ik er ook wel eens een keer uit. Maar dan heb ik in ieder geval geen schuld meer. Ja, maar die laatste loodjes zijn zo zwaar bij je studie. Want ik merk dat wel bij heel veel mensen die studieschuld hebben, die zijn gewoon in jaar vier zijn ze gestopt. En dat merk ik ook. Omdat altijd... je dan vaak aan de, aan de slag kan, echt aan de bak in ja. het werkende leven. En dan heb je geen zin meer om in een hoorcollege te zitten. Ja, nou ja, dat merk ik nu ook wel. Ik wil eigenlijk ook gewoon blijven werken. En dan denk ik, ach, die studie, mag over 20 jaar mag je dat afbetalen, volgens mij. Ja, dan moet je iedere maand 20 euro betalen. Wat is dat nou? Nou, ja, maar toch, stel dat je echt grote schulden krijgt. Kijk, je moet natuurlijk helemaal zelf weten wat je doet met ja, je leven. Ja. Maar grote schulden zijn wel heel vervelend. Ja, maar het is, het is nu een paar duizend euro. Kijk, dat, kijk, ik heb geen paar duizend euro nu, absoluut niet. Maar met zo'n betaalregeling. Ja, en stel, stel je verdient straks gewoon bruto iets, weet ik veel, 2000 euro, 1000 euro dus nood. Ja, dat kan toch ja, prima. Of, je duikt dus onder, zoals Martin en Patrick ik net <laughs> vertelden. Je gaat gewoon vijf jaar verdwijnen van de radar. Ja, dat lijkt me eng. Ja, hè? Dat lijkt me echt oprecht eng. Als ik nu mijn been breek, ja, wat moet je dan? Ik kan niet vijf jaar lang met een gebroken been lopen. Nee. Nou ja, dan moet je, zoals wat Patrick ook zei... een dokter en een ziekenhuis... moet je volgens mij dan wel een soort dienst verlenen. zonder dat je, Ze moeten je accepteren of zo. Ja, ik zou me wel schuldig gaan voelen ook. Ja, maar ja. volgens mij hou je dat ook niet lang vol. Nee, en ik ben heel blij dat ik gewoon naar, naar, de, naar de gemeentehuis kan. Even naar het ziekenhuis als het nodig is. Gewoon rusten, geen zorgen. En uh, ja, dat vind, vind ik ook wel wat waard. Zorg dan dat jij de schulden blijft. Dan hoef je dit allemaal niet te doen. Ik ga heel erg mijn best doen. Goed zo. Roef, die rent nog lekker over het Mediapark, maar uh, het sigaretje ruikt bijna op. 0801121. jij kan inbellen over jouw schulden. Hoe zit jij ermee? Ben je ze al kwijt? Heb je alles al afbetaald of zit je er midden in? 0800 1121. Roef! Roef, ga naar binnen. En terwijl ik naar binnen loop hoor je Solomon Burke. Met een geldplaats, natuurlijk. Oh.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 Where the money go? Where the money go? I wanna know, honey, where did the money go? Baby, you look so good in your brand new dress. I wonder how you pay for that now.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 The money go I don't care where the lover went baby but honey where did the money go I don't care where the lover went Hunter tell me where did the money go Salomon Burke, Honey, where's the money gone? Dat is een beetje de vraag van de, van de nacht. Het gaat over schulden, en uh, hoe je eraan komt en hoe je er weer afkomt. 0800 1121. Even naar Lies. Lies, goeie Hallo, leuk. Lies. Hi Lies. Hi. Nou. Ik heb zelf geen schulden, maar ik leef wel uh, al heel lang op de armoedegrens. Oké, okay, maar je, je kan het zo voor elkaar krijgen dat je wel gewoon kan leven zonder je in de schulden nou, te steken? Nou ja, het is niet altijd even leuk, want als alle vaste lasten eraf zijn, dan heb ik 35 euro per week voor eten en kleding. Dat is niet veel. Nee, dat is inderdaad niet veel. Maar als er dan dingen in huis kapot gaan, dan, uh, dan kijk ik in de kringloopwinkel. Ja, of die ja. nog iets vervangen te hebben, want zoals laatst ging mijn tv kapot en mijn koffiezetapparaat ging stuk. Nou, dan heb ik voor 3,5 euro een nieuw koffiezetapparaat, wat weer een paar jaar meegaat. Nou ja, geen nieuwe natuurlijk, maar een, een goed werkend koffiezetapparaat. En een tv van de kringloopwinkel voor 45 euro, en mm -hmm. dan ben je alweer blij. Ja, maar dan is het wel 45 euro, dus dan ben je Precies. eigenlijk... Precies, al... dus dat kan dan alleen als je dan uh, iets overgehouden hebt wat niet vaak gebeurt, nee. maar doordat ik in een uitkeringssituatie zit... ik ben grotendeels afgekeurd. Ik heb een uitkering van sociale zaken. Ja. Ik doe vrijwilligerswerk, want daar schrik ik van. Ik hoorde vannacht iemand bellen, die, de, die kluste erbij... en die zei dat hij zo'n 1100 euro in het jaar erbij mag klussen. Volgens mij mag dat helemaal niet. Ik weet want het niet. Want ik doe vrijwilligerswerk, een paar morgens in de week... En ik mag er van sociale zaken helemaal niets voor ontvangen. Hmm. Want dan wordt dat met de uitkering verrekend. Ja, dat dacht ik ook dat het zo werkt. Maar ja. volgens mij was er wel een soort van bedrag... wat ik ooit een keer heb gelezen of gehoord. Nee, dat, je... dat is alleen als je onkosten maakt. Als ik bijvoorbeeld vrijwilligerswerk want ik heb ook twee jaar vrijwilligerswerk in een andere plaats gedaan... en dan kreeg ik dus wel van sociale zaken de reiskosten vergoed. Oké, okay, dus dat je niet extra kosten hoeft te maken voor... Okay. Ja, maar je mag er niks extra's voor ontvangen... Maar, uh, hoe oud ben je, Lies? 30. Maar je zou ook nog eventueel gaan kunnen werken? Of, of dat nee, ik ben afgekeurd. Ik, kan, uh, uh, ik heb lichamelijke klachten, waardoor ik niet meer uh, volledig aan het werk kan. Mm. En mag. Dus je moet het gewoon uitzingen nu uh, ja. de rest van je leven zo? Ja. Of krijg je je 65ste er wel extra erbij? Nee, dan, ja, dan heb ik wel iets meer, want dan krijg ik gewoon mijn pensioen. Dat is wel fijn, toch? Dat je naar iets meer gaat nog. Ja, dan ga ik naar iets meer. En dan, maar ja, dan gaan de andere dingen weer af. Hè. Want ik moet eerlijk zeggen, kijk, ik zit dan op de armoedegrens. Maar het is wel zo, mensen die langdurig in een uitkeringssituatie zitten... die krijgen van de gemeente wel één keer per jaar een langdurigheidstoeslag. En hoeveel is dat dan? Dat is iets van 350 euro. Maar dat kon ik gelijk weer weggeven aan de uh, uh, uh, zorgverzekeraar. De eigen bijdrage. Want ik zat met twee maanden door alle medicijnen... zat ik met twee maanden al aan de 250 euro eigen kosten. En die is nu hoger, hè, eigen risico's? 360. Ja, is 360 euro. Dus ik zat maar twee maanden al op 250. jongen jongen jongen. Ja. En, dan moest je en dat delen. is ideaal zo. Dus als ik je langdurigheidstoeslag krijg... dan kom je in de schulden als je dat op gaat maken aan andere dingen. Dus jij moet het bewaren voor je zorgtoeslag? Ja, ik betaal daar dus die dingen van... Want zoals nu kreeg ik een naheffing van de energiemaatschappij... van 160 euro. Nou, dan moet je er ook maar even op kunnen hoesten. Ja, nee, absoluut. Maar dan moet je het niet laten liggen. Nee, ik heb gelijk de energiemaatschappij gebeld... en uh, zo'n regeling getroffen dat ik het in twee keer mag betalen. Ja, ja, maar dat moet je volgens mij doen. Gewoon even opbellen en even ja. kijken of je een regeling... Als je maar regeling... gelijk erachteraan gaat... dan krijg je ook die problemen niet. Maar je moet er wel voor zorgen dat je maandelijks. Echt je vaste lasten, echt betaald. Want als je dat op laat lopen, kom je er niet meer uit. Is dat ook de tip die je wil geven aan de mensen die ja. luisteren, die in de schulden zitten? Ja, de, die tip wil ik geven. Als je iets hebt, maak de brieven open, ga er gelijk achteraan. Want als je het op laat lopen, dan komen de rentes bij op, dan komt de kasfibreelkosten bij op, en dan kom je er niet meer uit. Duidelijk. Dank je wel, Lies. Alsjeblieft. En een hele fijne nacht nog. Dank je wel. Groetjes. Dank je. Dag. Dag. Dat was Lies. En met Lies ben ik bijna aan het einde gekomen van dit programma. Het is vijf voor vijf, zometeen Kees met start. Maar eerst nog de vinylplaat. Op mijn Facebook, facebook.com slash nachtbrakersbnn... of even in het zoekscherm op Facebook nachtbrakersbnn intikken... kom je op mijn Facebookpagina en daar had ik drie vinylplaten opgezet. En dat waren deze week Lou Reed, Electric Light Orchestra... en deze heren, de Doors. Ja, ik ben heel blij dat ze gewonnen hebben. Ook met een ruime meerderheid, hoor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 you say. De winnaars zijn de Doors deze week. Love Her Medley. Kees, goedenacht. Hey, goedenacht. Hey, hey goedenacht. Ja, daar ben je Je was eventjes een beetje ver weg. Ik was iets te laat, sorry. Schulden? Uh, nou, mijn vader is een hele degelijke schuldeloze man. Of in ieder geval eigen bedrijf, dus hij heeft wel schulden. Maar hij heeft me altijd netjes opgevoed dat ik... Ja, niet geld moest uitgeven dat ik niet heb. Nee, vrij logisch eigenlijk. Ja, dus ik heb nog nooit op mijn bankrekening in ieder geval nog nooit rood gestaan. En uh, studieschuld? Ja, dat is wel echt flink. Hè? Hoeveel? <laughs> uh, 16.000. Oh. Ja, ik, uh, ik, mijn eerste studie heb ik uh, met een schuld van nul uh, afgerond. Ja, en toen uh, dacht ik, ja, ik wil toch nog wel journalistiek gaan doen, want anders kom ik niet hier Zit op Radio 1. Hier? Nee. Dus uh, ik vind dat die 16.000 wel waard en ben je al begonnen met afbetalen? Nee, moet ik wel doen. Ik heb al wel een stuk klaarstaan dat ik het nu ja, ik in één keer kan Ik ben meteen begonnen, maken. want ik dacht van, dan ben ik er maar vanaf. Ja, ik, ik, ik moet dat doen. Dat is, voor het einde van het jaar los ik gewoon in één keer vijfduizend euro af. Heel goed allemaal. Dan ben je, ben je al goed op weg. Ja, ik heb het wel apart gezet. Dus. Verstandig. Zometeen uh, start. Ja. Wat kan ik verwachten als ik ga luisteren in het uh, Ja, wat is nou het mooiste om hierover te zeggen? Even, even, maak me even lekker. We gaan uh, praten met een bejaarde of in ieder geval iemand van BNN University, over haar seksleven. Seks zelfs, altijd goed. Dit was Nachtbrakers voor deze week. Tot volgende week. Zometeen start met Kees. En. En.